12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Waarnemers. Arabische Liga aangekomen in de Syrische stad Homs. Bekers wil de WOZ-waarde van alle huizen openbaar maken. En nieuwe campagne in de aanloop naar de jaarwisseling. Op veel plaatsen is het bewolkt. In het uiterste zuiden kan de zon nog even doorbreken. Het wordt 9 tot 10 graden. Morgen eerst wat zon, later bewolking en wat regen. Temperatuur ongeveer 8 graden, net iets minder zacht dan vandaag. Vanaf donderdag neemt de wisselvalligheid verder toe, maar het blijft wel zacht. In de Syrische stad Homs is een groep van 50 waarnemers... van de Arabische Liga aangekomen. En die gaan controleren of de Syrische regering de belofte nakomt... om geen geweld meer te gebruiken tegen betogers. Activisten in de stad melden dat het leger voor de waarnemers aankwamen... nog een aantal tanks heeft weggehaald. En kort daarvoor zou het leger nog de aanval hebben geopend op activisten. En daarbij zijn volgens de oppositie vier doden gevallen. Het van de afgelopen dagen in Homs wordt geschat op 60... Die stad is een van de steden waar het verzet tegen president Assad het hevigst is. De Arabische Liga stuurt ook nog honderd waarnemers naar andere steden in Syrië. De WOZ-waarde van alle huizen moet openbaar worden. Dat wil staatssecretaris Wekers van Financiën. Moet toch gaan gebeuren op 1 januari. Nu wordt die WOZ-waarde van een huis nog maar vergeleken met een paar panden in de buurt. En dat moet allemaal op straat komen te liggen. Als dan staatssecretaris Wekers ligt. Goedemiddag meneer Wekers. Goedemiddag. Die woz waarde van de huizenjaar openbaar maken, hoe ziet u dat voor u? Nou, ik zie het zo voor me dat uh, mensen uh, zelf andere panden kunnen raadplegen... om daarmee uh, de waardetaxatie van hun eigen pand en die van de andere te kunnen vergelijken. Daarmee krijgen ze een veel beter inzicht uh, in de waardevaststelling. Kunnen ze uh, zelf ook vaststellen van nou, vind ik het nou uh, eerlijk gedaan, ja of nee... En ik verwacht dat dat uiteindelijk ook zal leiden tot minder bezwaarschriften. Want um, nu is het zo, als je de waarde wil weten van andere panden in de buurt... dat kan dan maar van drie panden, begrijp ik, hè? Dat kan maar uh, op hele beperkte schaal. En uh, het is dan ook de gemeente die die vergelijkingspanden aanlevert. En uh, wat ik niet ver vind, is dat uh, de gemeente, de taxateurs... wel inzicht hebben in alle waardes... maar uh, de burger die geconfronteerd wordt met een uh, taxatie... Die heeft die mogelijkheid niet. Nou, Ik wil dus uh, voor iedereen het mogelijk gaan maken... om uh, ja, te gaan grasduinen in waardes van andere panden... om zodoende ook uh, dat te kunnen vergelijken met de eigenwaarde vaststelling. Ja, komt dat op een site te staan of moet je toch weer naar de gemeente? Nee, de, de bedoeling is niet om dat op een site te zetten. Maar we gaan er aan merken komend jaar... en dat zal waarschijnlijk ingaan uh, in 2013... dat alle loswaardes bij de... Uh, bij het kadaster uh, vermeld uh, raken, of vermeld moeten worden. En, uh, dus het komende jaar gaan we eens even uitvissen... wat is nou de beste methode om de burger dat daar te kunnen laten raadplegen. Het is niet zo dat alle waarden op straat liggen... maar uh, het is wel zo dat het voor iedereen veel gemakkelijker wordt om zaken te vergelijken. Ja, Dus ik kan niet zomaar uh, vragen aan het kadaster van zich... die meneer Wekers, uh, wat heeft hij voor zijn huis betaald? Nou, dat, euh, nou dat, dat, dat, dat kan nu via bepaalde omwegen, via het kadaster ook nog. Als een huis verkocht is, bijvoorbeeld. Uh, want dat zijn uh, uiteindelijk wel ook, uh, ook uh, gegevens die in de, het katastrofeerde register staan. Er staat op dit moment nog niet in wat de lostaxatie is van andere woningen. Nou. En ik wil het mogelijk gaan maken dat dat in de toekomst wel raadpleegbaar wordt. Ja, we kunnen gaan grasduinen, zegt u. En u hoopt meer begrip te kweken uh, als ik uh, een, een overtuigend taxatieverslag uh, moet komen. De communicatie uh, moet verbeterd worden, de boer ja. moet gemoderniseerd worden. Ja. Dat kan toch ook leiden tot, uh, tot meer discussie over uh, wat een huis waard is... en wat mijn huis in vergelijking met jouw huis waard is? Dan het tot meer discussie, maar uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat dat ook leidt tot betere taxatieverslagen. Die openbaarheid, dat gaat pas in 2013, want dat zal ook wettelijk geregeld moeten worden. En daar ga ik ook eerst um, uh, bij de um, College bescherming persoonsgegevens advies vragen... Maar dat nieuwe taxatieverslag, uh, waar ook al beter inzicht komt in de opbouw van de taxatie, dat gaat al verplicht worden per 1 januari aanstaande. En ik hoop dat daarmee mensen ook een beter inzicht krijgen in de opbouw van de taxatie, de kenmerken van, uh, van wat voor soort huis uh, gaat, het het bouwjaar, hoe groot is het en ook een uh, veel betere aansluiting met de markt. Dus de eerste stap vindt nu per 1 januari plaats, de volgende stap een jaar later. Betere verslagen, meer duidelijkheid, daar wordt aan gewerkt door staatssecretaris Wekers. Ik dank u wel voor de uitleg. In Tilburg is een hoop ellende aan de hand. In Tilburg hebben drie mensen 17 uur vastgezeten in een lift van een kantorencomplex, de politie. De 53-jarige Tilburg wilde gistermiddag zijn broer en zus zijn nieuwe werkplek laten zien. En daarna toch ook nog even terug naar zijn oude kantoorplaats. En toen ze daar aankwamen besloot ze de lift te nemen. En die lift die sloeg vast. In dat kantoor was verder niemand aanwezig. En helaas had ook niemand de mobiele telefoon bij. En de telefoon in de lift die was buiten gebruik. En inmiddels hadden andere familieleden de drie als vermist opgegeven. Vanmorgen werden de drie uit hun benarde positie gered door medewerkers van dat. Tilburgse kantoor. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Europese banken hebben net voor kerst voor een recordbedrag aan geld... bij de Europese Centrale Bank ondergebracht. Vrijdag kwam de dagteller uit op 412 miljard euro. Dat is bijna 20 miljard meer dan het vorige record. Dat dateerde van juni 2010. Normaal gesproken lenen banken geld dat ze het niet direct nodig hebben... aan elkaar uit. En dat ze dat nu niet doen, is volgens financieel redacteur André Meijnenma... een teken aan de band. De Europese banken blijven wantrouwig naar elkaar. Ondanks het feit dat de ECB, de Europese Centrale Bank, de banken voorziet van veel en goedkoop geld. De banken parkeren hun overtollig kasgeld, geld dat ze om zo te zeggen dagelijks over hebben en niet direct gebruiken, liever veilig bij de Centrale Bank dan dat ze het uitlenen aan elkaar. Ook al kunnen ze eraan verdienen, ze doen het niet. Het is een teken dat door de schuldencrisis de financiële markten nog verder van normaal functioneren. De Zweedse journalisten Martin Skibi en Johan Persson zijn in Ethiopië veroordeeld tot gevangenisstraffen van 11 jaar. Want ze zouden een afscheidingsbeweging uit Ogaden hebben gesteund. Ogaden is een gebied in het oosten van Ethiopië dat hoofdzakelijk wordt bewoond door Somalische nomaden. De advocaat van die uh, Zweedse journalist Thomas Olsson noemt dat vonnis veel te zwaar. The uh, you should always also remember that this is about two innocent journalists who have tried to do their work and uh, in that perspective uh, to sentence them to 11 years in prison is a very brutal verdict. Elf jaar, dat is veel te veel. Contact met Scandinavië-correspondent Dirk Evers. Dirk, die advocaat, zegt dat die journalisten eigenlijk gewoon hun werk deden. Wat deden die luider eigenlijk in Ogaden, in Ethiopië? Ja, ze waren op... Uh verslaggeving eigenlijk om te kijken hoe uh, de guerrilla de ONLF uh, strijdt voor, uh, voor uh, het vrijmaken van dat oostelijk gebied dat aan Somalië grenst en ze werden ook gevangen genomen samen met uh, twee guerilla strijders en de rechter heeft dit ook uh, gezegd in zijn vonnis vandaag ze krijgen 11 jaar, 1 jaar voor het illegaal binnenkomen van het land en 10 uh, jaar voor het bevorderen van die, van die terroristische activiteiten en er werd eigenlijk eerder, verleden week toen ze uh, schuldig werden bevonden... werd al gesproken van een strafmaat van 18 jaar. Die is er dus niet gekomen, 11 jaar. Maar de vader van uh, Skibu die zei van ochtend al op de Zweedse radio... ja, ik vind uh, 11 jaar, het is natuurlijk geen 18 jaar, maar ik vind het nog lang. Dus, uh, ja. Dat is de vader van, van een van die twee, Skibu. Is, zijn er verder nog reacties over dat vonnis in Zweden? Ja, er is... Uh, de Zweedse journalist Lars-Erik Eklund, die zelf ooit eh, midden jaren zeventig in een Ethiopische gevangenis belandde, die ziet een parallel met zijn situatie toen zijn eigen ouders hem eh, de, de reis om terug naar Zweden te eh, reizen moesten betalen. Hij zegt, Zweden doet niet genoeg voor zijn burgers. Zweden, eh, ja... Is te passief, heeft te lang gewacht. Uh, andere landen doen meer. Nu is het te laat, het vonnis is er gekomen. Uh, je hebt ook de Zweedse organisatie uh, Reporters zonder grenzen. Die zegt, we, ja, dit vonnis was misschien verwacht, maar we gaan toch protestacties uitvoeren. Het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken, daar zegt een voorlichter. We betreuren het vonnis, maar we zijn niet passief. Uh, geweest. We zullen contact op hoog niveau uh, opnemen met uh, de Ethiopische regering. Dat is er al geweest. Donderdag gaat het verder. Dan zal een advocaat van uh, de twee ook uh, uh, kijken wat, wat de mogelijkheden zijn. Buitenlandse Zaken doet dus wel degelijk wat, zeggen ze zelf. En verder loopt het allemaal nog. Dirk Evers over die uh, ja, veroordeling van die twee Zweedse journalisten in Ethiopië. Dan weer naar eigen land. Bij geweld tegen hulpverleners moeten omstanders sneller ingrijpen. Dat is de kern van een nieuwe sieren campagne in de aanloop naar de jaarwisseling. In spotjes op radio en tv wordt een link gelegd met het verdrag van Genève over oorlogsrecht. Als hulpverleners in oorlogen beschermd worden, dan moet dat bij ons ook gebeuren, is de oproep. Sire hoopt met die campagne te bereiken dat omstanders eerder reageren als ze zien dat iemand van politie, brandweer of ambulance wordt belaagd. Vorige maand maakt het ministerie van Binnenlandse Zaken overigens bekend dat het geweld tegen hulpverleners in het algemeen afneemt. Hoofdcommissarissen van politie bevestigen dat beeld, maar ze zeggen dat dat niet geldt voor het beledigen en bedreigen van agenten. De terreurgroep Al-Qaeda heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de serie bomaanslagen vorige week donderdag in Irak. Dat blijkt uit een verklaring op een fundamentalistische website. Bij de aanslagen vielen 69 doden en bijna 200 gewonden. Volgens de verklaring waren ze bedoeld als steunbetuiging aan Iraakse soenieten die in de gevangenis zitten. Na het vertrek van de Amerikanen vorige week is in Irak een machtsstrijd uitgebroken tussen soenitische en shiitische groepen. Al-Qaeda is soenitisch en die aanslagen waren vooral in shiitische wijken in Baghdad. De Britse prins Philip heeft het ziekenhuis in de buurt van Cambridge verlaten. De 90-jarige echtgenoot van koningin Elisabeth werd vrijdag opgenomen nadat hij pijn op de borst had gekregen. Hij is met spoed geopereerd aan een verstopte kransslagader en inmiddels gaat het weer goed met hem, zegt een verslaggever van Sky News, die bij het ziekenhuis op het vertrek van Philip stond te wachten. We were also told that he was up to his old tricks. And uh, running up and down the stairs, of perhaps not running, but certainly going up and down stairs, getting ready to leave. Being the active Duke of Edinburgh that we've seen so many times in public. Philip is vanuit het ziekenhuis waarschijnlijk naar het koninklijk landhuis in het graafschap Norfolk gegaan. Dat kan hij verder opknappen. Komend jaar wordt het een druk jaar voor de Windsors. Dan wordt in heel Groot-Brittannië gevierd dat koningin Elisabeth 60 jaar op de troon zit. Sport. Guus Hiddink gaat niet werken voor de Russische club Anzi. Die club heeft gekozen voor de Rus Jurij Krasnojan. Hiddink was nadrukkelijk in beeld om bij Anzi aan de slag te gaan. Club uit de deelrepubliek Dagestan heeft onder andere Samuel Eto'o... de best betaalde voetballer ter wereld onder contract staan. Schaatser Simon Kuipers doet niet mee aan de NK-sprint. Dat donderdag en vrijdag wordt verreden in Tijalf. Kuipers voelt zich niet goed genoeg om deelname aan de WK-sprint af te dwingen. Kuipers is regerend Nederlands kampioen op zowel de 1000 als de 1500 meter. En darter Co Stompé heeft een uh, slechte aanloop... naar zijn tweede rondepartij bij het wereldkampioenschap. Stompé is door een hond in zijn hand gebeten. Stompé is behandeld in een ziekenhuis in Londen... en hij hoopt dat hij morgen gewoon kan spelen. Beterschap daarmee. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In de Syrische stad Homs is een groep van 50 waarnemers... van de Arabische Liga aangekomen. Activisten in de stad melden dat het leger voor de waarnemers aankwamen... een aantal tanks heeft weggehaald. Staatssecretaris Wekers wil dat de WOZ-waarde van alle huizen openbaar wordt. Hij hoopt dat er zo meer begrip ontstaat voor de taxaties... en dat er minder bezwaarschriften worden ingediend. En omstanders moeten sneller ingrijpen bij geweld tegen hulpverleners. Dat is de kern van een nieuwe sierencampagne in de aanloop naar de jaarwisseling. 13 over 12, dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Alle vrienden en familie de deur uit. Even nagenieten van de kerst in je ruime huis. De heuvels in.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 Goedemiddag allemaal, 15 jaar lang stond haar column in NSC Handelsblad. Vandaag verschijnt de laatste, want ze houdt het voor gezien. Een gesprek zometeen met Elsbeth Etty. In het mediaforum Marianne Zwageman, directeur van een communicatiebureau... en Choi Vazen, die is van het Financieel Dagblad. En het gaat onder meer over al die jarenoverzichten... waarop we in deze laatste week worden getrakteerd. Nou heb ik er echt genoeg van. Die zie vooral ook. Eerlijk. Het is niet alleen maar komerijk wel. Dat u die dus kletst uit uw nek eigenlijk. willen de druk maximaal op Griekenland houden. Ik ben geen dit. Ik, ik wil het ook niet ja. zijn. Ik sta daar persoonlijk garant voor. Ik ben minister-president. En wie wordt de nieuwscanner van 2011? Vrijdag is de grote finale. Vandaag de eerste van drie voorrondes... met de topscorers van het afgelopen jaar. De eerste die het strijdperk betreden zijn Matthijs Wind uit Haarlem. Had 126 punten. Olivier Gorus uit Almere had er 112. En wilt u in het nieuwe jaar ook een keer meedoen aan die Nationale Nieuwsquiz... mail dan uw naam en telefoonnummer naar nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. Het best bekeken programma van tweede kerstdag was Bananasplit. Bijna 1,9 miljoen kijkers zagen hoe Frans Bauer... mensen met een verborgen camera in het ootje nam. Zonder tv-camera hadden we geen tv. Ook niet in breed beeld of in 3D. Gaat u even mee naar de winkel van Tom Coronel... Want daar beleef je pas de ware 3D-experience. De film De Storm en het 8-uur-journaal maken de kijkcijfer top 3 compleet. Overigens was de uitzending van Bananensplit op eerste kerstdag ook al het best bekeken programma. Toen keken er 1,3 miljoen mensen. De afgelopen weken keken we massaal naar Frozen Planet en Nederland van Boven. Naar die laatste keken iets meer dan een miljoen mensen en Frozen Planet scoorde nog veel beter... was al twee keer het best bekeken programma van de dinsdagavond... en ook de best bekeken natuurdocumentaire ooit. En hoe kan dat nou? Bas de Vos is de directeur van de Stichting Kijkonderzoek. Bas, goedemiddag. Goedemiddag. Zou je kunnen zeggen dat het zogenaamde slow-tv... zeg maar de tegenhanger van snelle programma's als de wereld rijdt door... in opkomst is? Nou, ik weet niet of je er gelijk een trend van uh, zou moeten maken. Uh, wat je wel kunt zeggen is dat deze programma's uitzonderlijk goed bekeken zijn. Maar wat is jouw verklaring dan? Uh, ja, ik denk dat er twee redenen zijn. Uh, deels heeft het te maken met uh, de kwaliteit van het materiaal. Het is natuurlijk heel mooi uh, materiaal. Wat zich juist uitstekend leent op de uh, in veel huishoudens aanwezige uh, HD-televisie tegenwoordig. Dus mensen zijn steeds grotere televisieschermen aan het kopen. Uh, met een steeds mooiere beeldkwaliteit. Uh, en, en daar komen dit soort programma's helemaal tot hun recht? Ja, ik denk dat dit bij uitstekende uh, uh, materiaal is wat hiervoor geschikt is. Ja. Uh, zijn er meer voorbeelden van? Uh, nou, niet, niet op, de, op dit niveau uh, als het gaat om uh, wat je Slow TV uh, noemt. Hebt, naast zeg maar, de, de, de techniek en het mooie materiaal speelt ook wel uh, een rol dat het primetime Nederland 1 staat. In ieder geval vooral betreft Frozen Planet. Dus uh, dat een dergelijk programma op zo'n moment uh, wordt uitgezonden nou ja. is natuurlijk uh, ook wel redelijk uniek. De, de zender maakt ook uit in dit geval, maar bijvoorbeeld die Engelse ja. detectives die zijn ook heel erg populair. Die duren vaak ook wel anderhalf tot twee uur. Ja, klopt. Ja, dat, dat, dat soort type programma's. Dus inderdaad de, de Engelse detectives uh, ook vaak in de zomer. Uh, doen het ook op Nederland 1 en inderdaad ook wel rond het uh, tijdstip. Uh, doen het goed. Maar ik zou niet gelijk spreken van een, zeg maar, de opkomst van Slow 4 als een nieuw fenomeen. Als, als tegenhanger op uh, alle snelle televisie. Nee, nee. nou oké, okay, dat is duidelijk. Dat was mooi, was mooi misschien geweest, maar het is niet zo, zeg jij. Uh, succes doet volgen. Gaan we meer van dit soort documentaires zien? Uh, zou kunnen. Uh, maar wat ik eerder al zei, je bent ook erg afhankelijk van de kwaliteit van het materiaal. Het materiaal wat ik nu. Uh, uitgezonden wordt, is dus natuurlijk van uitzonderlijke kwaliteit. En je kunt wel massa allemaal natuurfilms gaan uitzenden, maar de kwaliteit zal ook wel uh, van een goed niveau moeten zijn, wil je dergelijk succes ook kunnen even ja. Hebben jullie in de cijfers eigenlijk nog een differentiatie gezien van, van wat voor mensen er nou precies kijken? Zijn dat, uh, zijn dat met name ouderen of uh, kijken de jongeren er toch ook wel mee? Ja, de, de, de uitzendingen doen redelijk, komen redelijk overeen met het normale profiel van, uh, van de Nederlandse kijker. Dus daar zie je niet echt een uh, hele grote uitzondering Misschien ietsje. Uh, uh, een iets ouder publiek, uh, maar niet, niet dat je zegt van nou, er zitten alleen maar oude mensen te kijken. Nee. Nee. Goed, uh, dank voor de uitleg. Bas de Vos, directeur van de Stichting Kijkonderzoek. Vanavond Nederland van boven, kwart over tien is dat op Nederland 1. En Frozen Planet slaat vanwege het NOS jaaroverzicht een weekje over. Maar dat is vanaf volgende week wel weer gewoon te zien. Vladimir Poetin wil de Russen psychotherapie gaan geven... met behulp van toespraken op televisie en internet. De huidige premier en de presidentskandidaat... die hoopt zo het volk meer vertrouwen in de toekomst te geven. Als voorbeeld noemt hij de Amerikaanse president Franklin Roosevelt. Die sprak tijdens de grote depressie of in de jaren 30 het volk toe op de radio. En volgens Poetin waren die toespraken een vorm van psychotherapie. Cartoonist Gregorius Nekschot stopte mee. In 2008 werd hij opgepakt omdat cartoons van hem beledigend zouden zijn voor moslims. Nekschot heeft er geen zin meer in, zegt hij vandaag. Zijn identiteit is altijd een mysterie gebleven. Bij Paul Witteman zat hij bijvoorbeeld ooit in een burka aan tafel. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Ja, ook dit jaar weer hield onze koningin een kersttoespraak. Daarin waarschuwde ze vooral dat we duurzamer met onze planeet moeten omgaan. Het kwam haar wederom op veel reacties te staan. Stand.nl gaat er straks ook over. De toespraken van haar grootmoeder, koningin Wilhelmina, klonken heel anders. Tijdens de oorlogsjaren las zij haar kerstreden voor vanuit Londen. Ook toen was er uiteraard aandacht voor de grote uitdagingen waar het land voor stond. Maar de boodschap werd, anders dan nu, verpakt in de religieuze betekenis van het kerstfeest. Ik verheug me tot u te spreken in het besef mij gelijkelijk tot allen te wenden, tot de zoekenden en tot hen die wellicht nog niet zoeken, zowel als tot hen die naar weg naar Bethlehem reeds kennen. Ik gehoorzaam daarbij aan de bedoeling en aan de bestemming van de heerlijke gave welke God ons schonk in de komst van Christus. Kans wil ik tot u spreken over kerst zelf. In een tijd toen onze wereld nog zo was, gelijk wij haar altijd gekend hebben, en zoals wij verwacht hadden dat zij altijd blijven zou, vierden wij onbezorgd en in blijde stemming feest. En wij waren bijna vergeten dat de blijdschap waarvan de engel in Bethlehems velden ons komt, doet, op ons afkwam voor een donkere, ja, een zeer donkere achtergrond. Dat was koningin Wilhelmina in 1944. De kersttoespraak veranderde in de loop der tijd regelmatig van toon... maar de boodschap van onze vorstinnen bleef grotendeels hetzelfde. Lunch met Jurgen van den Berg. Vandaag verschijnt in NRC Handelsblad de laatste column van Elsbeth Etty. Na 15 jaar houdt ze het voor gezien. De lol was er een beetje vanaf nadat NRC hoofdredacteur Peter van der Meers... een column uit de krant had geweerd. Elsbeth Etty, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, waar gaat die laatste column over die vanavond verschijnt? Nou, ik wil eerst even iets terechtzetten. Ik hou het niet voor gezien, hoor. Um, de hoofdredacteur van NRC Handelsblad houdt het met mij voor gezien... wat columns betreft. U hebt maar... niet zelf gezegd tegen hem, ik hou het voor gezien. Hij zei meer van, we houden het nu met jou voor gezien. Ja, dat is correct. Ook weer niet helemaal, want u blijft al voor de boekenbijlagen schrijven. Ik ben redacteur van NRC Handelsblad en ik ben redacteur van de boekenbijlagen... en daar ga ik uh, vrolijk mee door. Ja, maar als columnist is het uh, over en uit. Uh, ja. Maar, laten we zeggen, ingegeven vanuit NRC Handelsblad. De baas in ieder geval. Ja, ja, ja, ja. ja. Oké, okay. uh, ja. dat is rechtgezet. Maar de vraag, weet u nog? Uh, nee. Waar ging die uh, laatste column oh, over? Oh, ja, de laatste column gaat, uh, <laughs> staat boven angsthazencultuur. cultuur... En eh, ik haak in op de kersttoespraak van onze huidige koningin Beatrix. Die eh, heeft gezegd... Eh, met kennis en informatie kunnen wij ons wapenen. Daarmee mag niet angst de drijfveer worden... maar een nieuw gevoel van universele verantwoordelijkheid. Ja. Dus zij eh, roept op om niet bang te zijn. En nou, ik sluit er een beetje bij aan omdat eh, het woord angstcultuur... Het afgelopen jaar uh, heel veel heeft geklonken in allerlei organisaties waar iets misgaat. Daar blijkt een angstcultuur te bestaan. Dus mensen worden geïntimideerd, er uh, wordt een zwijgen opgelegd enzovoort, enzovoort. En ik trek dat door naar uh, de rechterlijke macht ja. uh, en vervolgens ook naar de ja. journalistiek. Uh, u begint met een citaat uit een, een, een nummer van Bob Dylan. The Restless Farewell uit uh, 1964. Als je, dit, het is gewoon echt nog een, een, een, zeggen, een actuele column. Want ik dacht, van, het wordt vast een soort afscheidscolumn... waarin ze nog even lekker afrekent met uh, Jan en Alleman. Uh, nou, uh, er staat uh, in dat citaat van Bob Dylan... daar staat, and bid farewell. Dus dat, dat, dat betekent dat, <laughs> ik bedoel, dat het een afscheidscolumn is. Dus dat maak ik daarin duidelijk. En uh, nou ja, voor, ja, voor de rest, afrekenen, afrekenen, nee. Nou. Dat is uh, nee. nee en, en in de laatste zin gaat het er natuurlijk ook over, want daar staat: dit was mijn laatste column. Ik dank de lezers zowel voor hun aanmoediging als hun kritiek. Ja, ja. Ik, een columnist kan niet uh, bestaan zonder. Uh, zonder uh, weerwoord, zonder kritiek. En uh, ik heb uh, heel interessante en ook wel domme, maar toch wel vaak ook interessante kritiek gekregen. Ja. Ja. Zij, we hebben over kritiek gesproken. Prem, die zat hier voor een half uur en die, die zei. Uh, ach, die Elspeth die voegt toch helemaal niks meer toe aan het publieke debat. Het is prima dat ze nu stopt. Had u zelf nog wel dat idee? Uh, ja, dat idee heb ik zelf wel. Ja, ik, ik heb Prem niet gehoord, maar uh, ik, ik, ik vraag me af of hij überhaupt uh, mijn columns uh, las... En als hij dat wel gedaan had, dan had hij ook uh, kunnen weten... dat het wel degelijk een bijdrage leverde tot het publieke debat. Ja, ja dus die kritiek uh, is, is dan, vindt u niet terecht. Even dan over dat akkefietje tussen u en Peter van der Meers. Want dat had ook te maken met een column die u had geschreven... Uh, die hij geweigerd heeft. Ja, uh, ja goed, uh, toen uh, deze nieuwe hoofdredacteur aantrad... in de september uh, was het 2010... toen heeft hij uh, een van zijn eerste publieke uitspraken... was in een interview met HP De Tijd... NRC Handelsblad uh, heeft te veel uh, columnisten en ze zijn uh, te links. En uh, zijn volgende uh, daad uh, tegen mij was... dat hij, dat is nog nooit voorgekomen in de geschiedenis van de NRC Handelsblad... dat hij een uh, column uh, van mij uh, over uh, het boek van de, uh, PV, de PVV-kamerlid Martin Bosma... Uh, ja, uit de krant heeft gehaald, van de pagina ja. heeft gehaald, echt. Die schreef ook toch voor NRC Handelsblad columns, Bosma. Uh, Dat was het, dat was het, uh, het volgende statement. Uh, dat mijn column was dus uh, uit de krant gehaald. En uh, een paar weken daarna uh, uh, stond, er, stond er dus een column van Martin Bosma uh, in de krant. We waren die onderhandelingen vermoedelijk op de achtergrond al bezig? Dus Van der Meers vond het niet zo handig dat zijn nieuwe columnist... door een andere columnist in de krant werd afgebrand. Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Ik heb daar nooit iets over gehoord. Maar dat... hebt u hem toch wel gevraagd? Nee, nee, nee. nee. Nee, maar ook nee. niet toen hij geweigerd werd, die column. Nee, toen uh, heb ik een uh, toen heb, uh, ja, toen heb ik een heel een, een akelig telefoongesprek met hem uh, uh, gevoerd. Uh, waarin hij uh, gewoon eigenlijk geen reden gaf... waarom hij die, die column uh, uit de krant hield. Oh ja, hij zei dat er al een ander stuk op de opiniepagina stond... Uh, over uh, uh, dat boek van uh, Martin Bosma. Maar goed, het is gewoon regel dat een vaste kolom gaat natuurlijk voor. Hij vond dat er niet twee stukken over hetzelfde onderwerp... op de pagina mochten staan. Maar normaal gesproken schuif je dan dat andere stuk een dag op en gaat ja. de vaste kolom voor. Dus het, het, het, het was duidelijk een statement, dat heeft ja. hij ook uh, toegegeven. Maar toch vind ik het een beetje gek. Ik bedoel, even, ik ben natuurlijk niet bij dat gesprek geweest wat, wat aan de telefoon... maar ik vind het gek dat u schrijft 15 jaar columns voor NRC Handelsblad. U laat zich toch niet als een schoolkleuter uh, uh, aan de kant zetten? Uh, nee, dus... nee, nee, nee, dat heb ik ook zeker niet uh, gedaan. En toen die kolom uh, geweigerd werd, toen heb, heb, ik ook, uh, dat, uh, uh, heb ik dat aangeklaagd bij de redactieraad... die mij ook uh, gelijk hebben gegeven... Maar uh, over, ja, als, als, als een hoofdredacteur zegt, ik wil uh, deze columnist niet meer... Dan, uh, ja, dan is dat zijn goed recht, dat is het recht van de hoofdredacteur. Dus dat, ja. dat heeft niks te maken met je laten wegsturen. Ja, maar goed, een column weigeren is ook nog wel een ding. Dat gebeurt ook niet elke dag. Nee, nee nee, dus, maar dat, daar heb ik dus ook uh, ja, tegen geprotesteerd. Ze is wel op de site verschenen, heb ik begrepen. Nog even over die vijftien jaar, want die hebt u toch wel achter uw naam staan natuurlijk. Wat was de beste column in al die vijftien jaren? Uh, ja, dat is heel moeilijk te zeggen, maar uh, over het algemeen... De, de, de columns waar je het meeste uh, mee worstelt... Uh, en, en toch tot een goed eind brengt, dat zijn de beste columns. En ik herinner mij een column over de dood van Maarten van Tra. En uh, dat, dat heeft mij heel veel moeite gekost om daarover te schrijven. Het was het enige wat uh, in mijn hoofd zat, dus ik moest erover schrijven. Maar uh, ja, ik heb toen eigenlijk dat min of meer opgedragen aan uh, zijn vrouw, André van S. En uh, ja, dat, dat, is, dat is gewoon eng om, om, om, om over zoiets te schrijven. En uh, nou, dat, dat pakte goed uit. En uh, ik was er heel blij mee dat er veel reacties op kwamen. Ik, ik weet nog dat de toenmalige burgemeester Patijn mij gebeld heeft... om me voor die column te bedanken. En later heb ik ook André van Es uh, daarover gesproken. En die was er ook heel gelukkig mee. En ja. dat zijn gewoon... ja, Dan ben je gewoon blij dat je iets wat heel moeilijk is... Tot een, tot een goed einde brengt. Ja. Um, uh, u, u dankt in uw laatste column dus inderdaad ook uh, de lezers... Hè, voor hun aanmoediging en hun kritiek. Waar, waar kwam de meeste kritiek op? Weet u dat nog? Op welk uh, stukje was dat? Uh, dat weet ik eigenlijk niet meer. D die column heeft een tijdje op de, op, de, op de site gestaan, inderdaad. En dan konden mensen reageren. En uh, daar kwamen altijd heel veel reacties op. En uh, meestal um, heel erg kritische... En dat heeft ermee te maken dat eigenlijk mensen nooit schrijven... als ze het ergens mee eens zijn. Dus um, mm. ja, ik weet, niet, ik weet niet precies op welke columns... maar uh, ja, er komt altijd wel kritiek als ik uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, als ik uh, uh, ja, over de PVV... dat vinden mensen dan kennelijk heel erg als je, daar, uh, als je kritiek daarop levert... En, uh, ja. ja. Nou, u, u blijft in ieder geval de redacteur boeken, inderdaad, bij NSN Handelsblad. Maar ik, ik vroeg me af: is er niet nog een ander blad geweest dat even gebeld heeft? Van joh, kom bij ons lekker een column schrijven of zo? Uh, Ja, aanbiedingen genoeg. Maar uh, ik. Uh ik ben redacteur van NRC Handelsblad en die krant uh, interesseert me. En uh, daar wil ik graag voor blijven schrijven. Ja. Zijn die column van vanmiddag, weet u zeker dat die geplaatst wordt? Want je weet het bij die van de Meers nooit natuurlijk. Uh, nee, dat weet je nooit helemaal zeker. Maar ik kreeg een aardig telefoontje vanochtend van de chef van de opiniepagina, Maarten Huigen om mij te complimenteren en te bedanken voor de afgelopen 15 jaar. En hij verzekerde mij dat de column in de krant zou komen. Goed, nou, dus daar ga ik maar vanuit. We gaan het vanmiddag controleren. Uh, dank voor het gesprek. Elswit Etty was dat. Uh, straks in het mediavorm praten we met uh, Jeu Vaaser, die is eindredacteur bij het Financieel Dagblad. En met Marianne Zwagenman, medeoprichter van Poont, directeur van het communicatiebureau. Het gaat over de media van het afgelopen kerstweekend. Eerst het laatste nieuws: hier is Jan van de Putten. Radio 1, het NOS Journaal. De files zijn in de jaartijd een kwart korter geworden. Volgens de ANWB was het vooral rond Amsterdam minder druk. Oorzaken het gunstige weer en de nieuwe spitstroken op de A1 en de A9. En ook op de A2 gaat het goed. De A2 komt niet eens meer voor in de file top 10. Bij geweld tegen hulpverleners moeten omstanders sneller ingrijpen. Dat is de kern van de nieuwe Sierencampagne in de aanloop naar de jaarwisseling. Als hulpverleners in oorlogen beschermd worden, dan moet dat bij ons ook gebeuren, is de oproep van Sieren. De banken hebben vlak voor kerst een recordbedrag gestald bij de Europese Centrale Bank. Het ging om 412 miljard euro. Volgens waarnemers is dat een teken dat banken nog steeds huiverig zijn om elkaar geld uit te lenen. En de Britse prins Philip is uit het ziekenhuis ontslagen. Vrijdag werd hij met pijn in de borst opgenomen. Waarna hij aan een verstopte kransslagader werd geopereerd. Prins Philip, 90 jaar is hij, is nu naar het Koninklijke Landhuis in Norfolk gebracht om daar verder te herstellen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is nog steeds in het hele land bewolkt en droog. De wind is inmiddels in kracht afgenomen en de temperatuur ligt rond de graad of 9. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt en zeer plaatselijk kan een beetje motregen vallen. Later vanmiddag kan in het noordwesten en in het uiterste zuiden de zon nog even doorbreken, maar de kans hierop acht ik vrij klein. De middagtemperatuur ligt vandaag rond 9 à 10 graden, dus daar verandert het niet veel aan. Maar het is nog steeds zeer zacht voor de tijd van het jaar. De wind komt vandaag uit het zuidwesten, is zwak tot matig van kracht, zo'n windkracht 2 tot 4. Vanavond en vannacht dan klaart het geleidelijk steeds meer op en het koelt af naar een graad of 4 à 5. Kijken we naar morgen woensdag, dan raakt het overal bewolkt en volgt er vooral in de middag wat regen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt daarbij zo'n 8 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met vooral op donderdag onstuimig weer. Met de jaarwisseling lijkt het wat zachter te worden... maar ook dan is de kans op regen vrij groot. Dit is Radio 1. Lunch. Het Vandaag. Mediaforum. Vandaag met Marianne Zwageman, medeoprichter van PONT... en was ook betrokken trouwens, bij de oprichting van WNL... directeur van het communicatiebureau tegenwoordig. schrijfster ook, welkom. Ja, wel. En Thierry Vaas, eindredacteur bij het Financieel Dagblad. Hebben jullie allebei een beetje genoten van uh, radio, tv... De bladen in het kerstweekend. Ik had er gisteren de hele dag voor, uh, voor uitgetrokken. En uh, ik heb veel leuke dingen gelezen. Veel interviews in, uh, in de weekbladen en de kranten. En uh, daar zaten een paar hele mooie dingen bij. Ik heb uh, jou een heel raar dansje zien doen, Jurgen. Dat jij ook naar die TV ja. te kijken. Dat, <laughs> ja. er... oh. dat was wel mijn hoogtepunt van de kerk. Ik, ik zit ook nog in die top 2000. Dat heb ik alweer is... nou gemist. Ongelooflijk. Die mensen die, want die hebben dus de hele week naar 3FM zitten kijken, die denken dat wij daar ook als ja. een idioot in dat huis staan te, ja. te doen. Ja, ik zag jouw luchtgitaar spelen op oh, zekere moment. Ja. Ja. Dat zit er gewoon soms in. Ja. <laughs> nou, ik heb mezelf behoorlijk erg geërgerd aan All You Need is Love. Want ik heb ook niet zo heel veel met Kerst. Maar dat vind ik dan altijd nog wel even leuk. Want dat is toch romantiek. En dan denk je ook, hoe zal het ooit verder gaan met die stellen? Maar dat is echt een reclamespot van drie uur geworden. Zeg. Hebben jullie er iets van gezien of niet? Nee, ik bescherm mezelf tegen dat soort programma's. Als ik mijn liefdeloze bestaan. Maar ja, het zit op een commerciële omroep. En het is volgens mij best een duur programma om te maken met mensen die uh, ingevlogen moeten worden vanuit allerlei landen. Dus ze zullen wel alle noodgrepen nodig hebben. Omdat. Uh... Ja. Op zender te krijgen. Dat is, kijk, ik bedoel dat de KLM of welke luchtvaartmaatschappij dat dan ook sponsort, want die tickets moeten allemaal worden betaald. In het begin doet hij ook altijd een Robert en Brink een dansje met al die stewardessen. Nou ja, dan weet je al van nou ja, er zal wel wat geld geschoven zijn. Maar nu gaan ze in die verhaallijnen zelf ook al uh, allerlei. Ik uh, ineens zie je iemand een koffer inpakken. En hoe eigenlijk, ik heb het helemaal gemist hoor, maar je En er worden er dan worden ze allemaal over de, flessen, de kijkcijfers. En zeggen uh, uh, mensen gehoor? weg. Ja, ik heb geen idee. Dan moet je ik, drie heb... andere merken ook nog noemen, Jurgen. Ja, nou ja, en, en die al die andere merken, ja. Ja, die weet jij allemaal misschien. <laughs> nou ja, nee, dat vond ik ook echt de, de limit of zo. Dus dat is volgend jaar echt voorbij. Ik ga niet meer naar kijken. Maar goed zo Ik moest even deze frustratie kwijt. Laten we het hebben over een ander uh, moment dit weekend. Uh, dat was de kerstgespraak van de koningin. Even luisteren naar een klein stukje daaruit. Op al die mogelijkheden kunnen wij elkaar aanspreken. Oude en nieuwe media informeren ons en roepen op om verantwoordelijkheid te nemen elk op eigen niveau. Wat begint in het klein kan uitgroeien tot een nieuwe cultuur van zorg om de toekomst. Wie de wereld wil veranderen, moet nu eenmaal beginnen bij zichzelf. Tjöfasi, je hebt het Koningshuis jarenlang beroepsmatig gevolgd eh, opvallend, deze kerstspeech. Toch wel weer, omdat hij toch wel politiek uh, gekleurd is naar mijn mening. Uh, er zitten heel veel beharpteswaardige woorden in... Uh, Denk ik dingen waar iedereen het mee eens kan zijn. Maar als je het geheel van die uh, toespraak bekijkt. Vind ik hem toch uh, inderdaad nogal uh, links gekleurd. Met grote nadruk op uh, armoedebestrijding. Grote nadruk op uh, milieubescherming. En dat zijn natuurlijk toch niet de thema's waar de huidige regering zich op profileert. Maar duurzaam is dat links? Dat is toch helemaal geen links. Oké, okay, dat voert zij natuurlijk aan. Ook in haar, uh, er zijn veel ondernemers. Je ziet allerlei bedrijven die bezig zijn met, met duurzaamheid. Maar ik denk dat je vast kunt stellen dat het in de huidige de huidige regering geen prioriteit hmm. heeft. Dat is niet een belangrijk thema. En in die zin kan je die toespraak toch zien als een, als een tik op de vingers van Rutte. Uh, en dat vind ik opvallend. Ja, uh, gaan we zo nog even op door. Marian, je hebt vooral op de sociale media gekeken hoe de wet gereageerd. Ja, nou wat, wat mij wel opviel is dat er... Uh, uh, ik, zat inderdaad, uh, ik zag op Twitter allerlei uh, commentaar voorbij komen tijdens die kersttoespraak. En, en, en dat was wel allemaal een beetje in de trant van... Uh, zelf met je privévliegtuig de hele wereld overvliegen... maar het dan wel over duurzaamheid hebben. Uh, dus ik had het idee van, nou ze slaat de plank toch behoorlijk mis... als je naar de, Ik weet niet of dat nou de gemiddelde Nederlander is. Maar, en, en een uur later hoorde ik dan op de radio... dat die, dat die kersttoespraak zo goed was ontvangen overal. Dus daar zit dan blijkbaar toch wel een enorme gat tussen wat uh, ja, zeg maar politici en zo ervan vonden en, uh, en de mensen op de straat. Um, en, en tegelijkertijd is dat ook wel weer goed. Hè? Want ik raak altijd een beetje in trance als ik koningin hoort praten. Ik luister ook niet zo goed naar wat ze zegt. Want het is toch wel een vorm van beschaving die we dan ook maar weer niet af moeten schaffen. Um, dus, maar er zal wel altijd een gat ook blijven zitten... tussen wat uh, de mm. gewone mensen ervan vinden en, en de commentatoren. Uh, ja, hoe die het dan allemaal weer ontlenen. Ja. Tja, want um, even over het politieke karakter dan nog even. Vorig jaar werd uh, door Huub Oosterhuis gesuggereerd... dat Rutte de kerstmarkt toen had uh, dat aangepast. Dat heeft hij later wel weer een beetje teruggenomen. Maar goed, dat is kennelijk dit jaar dan duidelijk niet gebeurd door Rutte. Want uh, jij zegt, ik leeg nou, recht tegen het kabinetsbeleid. In. Oosterhuis heeft zich later zelf gecorrigeerd. Hij zei, er is uh, in, in de zin van zelfcensuur, dus Beatrix weet dat ze niet laat ik zeggen, voluit kan gaan. Dus uh, houdt zich een beetje in. Ik denk dat dat nu opnieuw het geval is. Het is erg moeilijk om, uh, om een zinsnede eruit te lichten... waarvan je zegt, hier dit is expliciete kritiek op de regering. In het verleden is dat wel enkele keren gebeurd... Uh, waar die kritiek veel explicieter was... Dat is nu wat implicieter, dus Beatrix houdt er kennelijk wel rekening mee. hoe ver ze, ze kan gaan. Maar met we het mogen het aannemen de dat deze de toespraak door Rutte wel is gelezen. voordat hij is uitgesproken. Zeker, toch? en ik kan ook begrijpen dat, hem moeilijk, dat het moeilijk is om daar je vinger op te leggen. En uh, uh, dat doe je denk ik toch ook in het uiterste geval. Uh, dan zal er ook misschien meespelen dat Rutte een jeune premier is. en uh, Beatrix een uh, staatsvrouw met inmiddels meer dan 30 jaar ervaring. Ik denk niet dat Rutte snel zal zeggen: uh, dit kunt u niet maken, majesteit. Nou ja, of dat hij ook gewoon echt denkt van: nou ja, uh, vrijheid voor allen, dus ook voor de koningin in dit geval. En, en, en nou, zo dan werkt het niet, nee. nee, nee, het beste, nee. er is nee. staatsrecht. Uh, nee, de, koning okay. maakt, de koningin maakt deel uit van de regering, uh, dus iedereen heeft vrijheid, maar die vrijheid van de koningin is beperkt. Ja. Nee, en er, er is, we... is nog iets anders, volgens mij, wat, wat, wat, wat ik uh, spannend vind in, in reactie op wat Marjans zojuist zei. Uh, ik denk toch dat de koningin langzamerhand het hele Koningshuis draagvlak verliest in de samenleving... Uh, door bepaalde delen van de bevolking uh, geen stem te geven, uh, te corrigeren. En dat zie je natuurlijk in een extreme vorm met die, met die harde Twitter... Van, uh, van Wilders. Mm. Maar ik denk ook binnen de VVD... dat hier toch met uh, gemengde gevoelens... naar die kerstreden is geluisterd. En men is wel heel voorzichtig om dat uit te spreken. Ja. Maar ik constateer nu al... dat er een ruime kalme meerderheid mm. is... die vindt dat de, dat de koningin... minder politieke ja. macht... Zeker, traaien. zeker. En, en, we merken dat in standpunt.nl ook bijvoorbeeld... waar je eerder, als je de koningin daar uh, ter discussie stelde... op wat voor manier dan ook dan... Nou, dan liep je die percentages altijd in het voordeel van de, van de koningin. Je ziet dat gewoon teruglopen. En dat is nog, nu niet meer vanzelfsprekend? Nee. Nog, nog even, jij hebt bij de Telegraaf ook gewerkt. Die zitten ja. wel in een moeilijk pakket. Want die zijn toch aan de ene kant heel erg koningshuizen... maar ja. het is ook wel wilders? Nou ja, dat zit nou, nu een beetje te Nou, ik weet niet of in. ze zo wilders zijn hoor, bij de Telegraaf... maar, maar het is wel uh, onderdeel van de redactionele formule... dat het koningshuis is per definitie wordt positief benaderd. Dat het staat gewoon uh, echt ook, laten we zeggen, in de, in de, ja, in de richtlijnen. Ja, ja, ja, dat is een van de Kaas uh, van, van de redactieformule van de Telegraaf. De andere kaas kan ik hier niet onthullen uiteraard maar de kaas van Koninghuis. Dat uh, meer kaas ja, ook. Kat, Eindje, katten ze ook. Ik eh, kan eh, zeggen, dieren toch op de, de voorpagina. Drie keer per week, geloof ik. Eh. Uh, maar je ziet wel met zo'n. Is dat met een ziekte? Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, het is wel dan dat. Nee, maar uh, ik raak helemaal van de wijs nu. Uh, maar daarom kan je ook zo'n kersttoespraak. Die, die moet dus eigenlijk toch in een soort van positieve context benaderd worden. Want dat, dat hoort bij de traditie. Uh, ook al denk ik dat de helft van de telegraaflezers zo niet meer. ook dat gevoel zouden hebben gehad. van ja, en dat is leuk dat we boom moeten knuffelen met z'n allen. Maar hoe gaat het nou met die hypotheekrente aftrekken? en kan ik volgend jaar mijn huis nog wel gewoon blijven bewonen. Dus... Je ziet die spagaat uh, explicieter bij Elsevier. Want Elsevier is buitengewoon koningsgezind. De hoofdredacteur Arendo Jouwstra ook. En toch uh, heeft Elsevier steeds meer moeite om mm. zijn ergernis uh, te onderdrukken. Ja. En Elsevier heeft onlangs een keer een groot verhaal gehad. 10 uh, tips voor de Oranjes. En een van die tips was, roep eens iets rechts. En dat vond ik erg grappig. Ja, uh, ja, ja. Ja. is Nekschold, een uh, andere persoon over wie veel gedebatteerd is de laatste jaren. De cartoonist dus. Hij kreeg landelijke bekendheid toen hij in 2008 werd opgepakt omdat hij te ver zou zijn gegaan met zijn spotprint over de islam. Vandaag is bekend geworden dat hij per 1 januari 2012 stopt als cartoonist. staat een interview met hem in de, in de Volkskrant, heb ik tenminste gelezen. Um, is dat een gemis, uh, Tjeu? Ja, dat vind ik wel. Uh, het is een unieke persoonlijkheid. Ik heb hem twee keer geïnterviewd in het verleden. Uh, hij, hij maakt iets wat niemand anders maakt. Uh, in, in, de, in de zin dat hij heel hard geoordeld over religies en met name over moslims. Bijna iedere moslim die hij tekent is voorzien van een, uh, van een bomgordel... Of een, uh, of een bom in zijn handen of, of iets anders. Maar, en zijn grappen zijn ook altijd of bijna altijd seksueel gezien heel expliciet. En dat laatste maakt ook dat zijn werk uh, in, in de Nederlandse traditie heel apart is... en ook niet maar zo snel wordt. Is hij een idealist of is hij een relschopper? Nou, dat vind ik moeilijk te beantwoorden. Eh, geen van, inzeker, als ik moet kiezen zou ik eerder zeggen een idealist. Hij trekt ten strijde, zegt hij altijd, in interviews ook weer vandaag in de Volkskrant, tegen ideologieën. Dus in die zin is, is hij zelf ja. misschien een uh, ideoloog. Maar goed, hij, hij stopt er nu dus wel mee. En, en ja, ja de, de reden is een beetje technisch, want hij moet, geloof ik, het. Maar ja, dat is meer financieel. Dat ja, voor hij voor verlengen. Geen, uh, geen droog brood mee kan verdienen ja. en dat het er meer kost dan Maar Hij wordt ook dat... moe van alle, van alle, alle reacties. Ja, ik maar wat ik, dat ik toch begreep uit dat interview is dat zijn hoofdmotivatie is toch dat hij er gewoon geen geld mee kan verdienen. En dat, het, dat, hij, dat hij inteert zelfs. En dat is toch wel jammer. Um, en ook wel een beetje raar. Want je ziet dat er toch wel uh, verdienmodellen mogelijk zijn. Nou geen stijl is wel een goed voorbeeld. Uh, op internet met dit soort uh, stellingen is toch wel geld verdienen. Dus mm. ofwel hij, doet dat, hij heeft dat onhandig aangepakt... Uh, maar hij is ook niet geadopteerd door een grotere club. Die, nee. uh, die ja Want hij kreeg ook allerlei giften en zo. Zeker in het begin, toen dit ja. allemaal speelde. Maar blijkbaar is dat ook een beetje opgedroogd Ja, maar op giften kun je natuurlijk, dat is altijd maar heel erg tijdelijk. Daar, daar kun je geen, geen businessmodel op bouwen. Maar dat het hem niet gelukt is om dit commercieel op de een of andere manier rendabel te krijgen. dat is wel Ik denk dat daar mee speelt jammer. dat hij aangeslagen is geweest door die, uh, door die arrestatie. Uh, hij is toen van zijn bed gelicht midden in de nacht. door ja. die een agent heeft in de, in, in de cel gezeten. Hij uh, was echt. Uh, bevreesd voordat hem iets zelden zou, te, zou staan te wachten als Theo van Gogh, uh, die vermoord werd. Ja. Hij hield dus zijn identiteit angstvallig geheim. En dat kan ik ook, ook heel goed begrijpen. En als je dan vervolgens van je bed gelicht wordt, dan uh, voel je je onveilig. Nou, dat was dat, ook wel toen. Dat... En dat komt je productie natuurlijk je, niet ten goede. Nee, maar dat, dat vond ik ook eigenlijk wel toen ik dat interview teruglas. Dan denk ik, ja, dat is dus ook mijn eigen vluchtigheid, hè, want die, die arrestatie was in 2008, geloof ik. Um, en en dat, is het, dat is natuurlijk een enorme grove schande. Um, en en ja, dat, dat Ballin sindsdien maar gewoon weer doorfunctioneert en zo. Dat, toch hebben we dat met z'n allen. Een Want die heeft laten dat toen in gekeuren. gang gezet als minister ja, van Justitie. Ja, dus, dus, dus, dus Ik was het zelf ook nou, niet vergeten, maar ja, dit, weet je, het zakt dan ook wel weer weg. En denk je, dat is eigenlijk wel erg. We leven oh. toch nog steeds in een land waar deze vorm van censuur op, of je het nou journalisten noemt, of in ieder geval mensen van het vrije woord. Uh, toch wel gewoon voorkomt. En uiteindelijk uh, staakt dan deze meneer ook de strijd. Overigens meer volgens mij dus door, door financiële redenen dan anderen. Maar erger is dat ook wel jammer. En toch ook wel zonde dat hij dus niet is opgepikt door een, door een wat grotere partij... Ja. die hem in staat stelt om ermee verder te gaan. Dan tot slot van dit forum. Gaan we, uh, net als alle media in deze periode, nog even terugblikken. We zitten midden in de periode van de jaaroverzichten. Um, vind je dat mooi, de jaaroverzicht, om alles nog eens een keer op een rij te hebben? Nee, dat vind ik vreselijk. Ik kijk nooit in de achteruitkijkspiegel. Ik heb alleen een vooruitkijkspiegel. En ik weet ook niet meer wat er dit jaar gebeurd is. Dus vraag me nergens naar, want ik weet het <laughs> gewoon niet. Tje? ik kan het op radio en tv kan ik het niet volhouden In de kan lees, lees ik nog wel die uh, die foto features dat vind ik dan nog aangenaam om mooie foto's even terug te kijken en dan kan ik in twee minuten kan ik heel 2011 overzien maar ik ga ik hoorde dat de NOS zes terugblikken heeft ik ben ja. benieuwd hoeveel die bij elkaar op hoeveel uh, tijd het gaat zijn er, paar, nou, er zijn er al een paar geweest het oranje overzicht hebben we gehad het sportoverzicht is uh, geweest volgens mij vanavond is dus het echte jaaroverzicht van nieuws maar al met al gaat het dus om meer dan tien uur jaar voor jaaroverzicht geproduceerd door de NMS. Mm. Klinkt mij altijd in de oren als werkverschaffing voor journalisten. Uh, jullie doen er in de krant helemaal niks aan? Wij doen zo'n fotofeature. <laughs> Zeven dagen. Maar er zijn meer klanten die dat doen. Denk jij zelf dat je nog in een jaaroverzicht zit, misschien, Marion? Ja, ik figureer uh, als uh, die, uh, die domme blonde vrouw die niks zegt ja. uh, naast uh, Bleker. Dat briefje, dat ja. briefje geeft, daar zat ja. jij gewoon ja. naast. Ja. Ja. ja, ik stond heel prominent ook in de, in de kerstspecial van Vrij Nederland. Overigens ook alleen maar weer als figurant. <lacht> uh, nou, dat is toch leuk. Ik heb het toch geschopt tot uh, blonde vrouw die niks zegt naast Bleker. Je staat er wel bij, gewoon. ja, ja. Ah. ja. <lacht> Ja, dat was, maar dat was toch. Want, dat is even uh, toch een grappig fenomeen. Toen, sinds jij hier in het Forum zit, dat jij ja, Witteman, er zit altijd weer die. Hoe heet hij ook weer? Christklep. Nou, Christ Christ ja, Christ die Klept. is volgens mij niet meer. Sindsdien heb ik die niet meer gezien. Nee, nee. nee. Nadat jij dat, dat hebt gezegd, is hij afgeschaft. Ja. Ja, nee, maar jij zat, zat daar altijd veel misbaar over te maken. Wanneer word ik daar nou eens een keer uitgenodigd? Nou, toen ja. werd je uitgenodigd. Weet ja. je nota voor die Christklep. Want toen was er ineens in Libië iets ja. uh, aan de ja. hand. Ja. Ja. Maar uiteindelijk zat je er wel en dat was het moment van. Het het van het briefje van Bleker, daar zat ik naast. Ja, ja, nou, dat was wel een moment. Dat moet ik eerlijk toegeven. Was dat jouw moment ook dit jaar? Nee, of? dat was niet mijn moment. Nee, ik heb een jaaroverzicht gepubliceerd op het internet via mijn Twitter uh, te vinden. En daar zat mijn echte moment van 2011. Toch dus al je wel even hier. teruggeblikt. Hè. Ja, maar daar kan ik niet over praten zonder te huilen. Dus dat doe ik ook niet. Is dat een Clarence? Nee. Oh. Clarence Clemens. Nee, die ging ook wel dood. Ja. Oh, iets met een beest, begrijp ik. <laughs> okay. Nou, dat is ook zielig. Um, uh, en ja, nog even, want jij zat daar. En, uh, nou ja, ik, ik ken jou niet heel goed, maar wel een beetje. Jij vindt volgens mij ook van alles van Mauro, maar ik ja. hoorde je daar heel weinig over. Ja, dat klopt. Nou, ik, ik, ik zat een beetje in een tweestrijd. Want uh, mijn communicatiebureau heeft een hele mooie campagne voor Mauro gemaakt, die enorm goed is uh, opgepakt. Uh, maar ik als privépersoon vond eigenlijk niet zozeer deze jongen... maar dat mensen met zo'n geschiedenis gewoon terug moeten. Uh, dus ik zat daar wel een beetje in een spagaat. En um, er was mij door de redactie ook wel gevraagd... ik had er al wel een paar harde tweets uh, aangeweid... dat Mauro gewoon terug moest. Uh, dus er was mij wel ook door de redactie gevraagd... om daar niet zo heel erg hard in te gaan. Um, omdat die jongen natuurlijk toch wel kwetsbaar is. En toen ik met hem in de make-up zat... Uh, voorafgaand aan de uh, uitzending, ik een uur, hij drie minuten... Um, toen dacht ik, ja, god, het is ook wel voor de jongen natuurlijk wel echt heel erg uh, vervelend. Dus om hier nou nog eens heel hard daarop aan te vallen. Maar ik vind nog steeds wel uh, dat uh, in principe dit soort mensen gewoon terug moeten. Ja. Ja. Maar jij dacht, ik heb een boek te verkopen, laat ik niet gelijk moeilijk doen. Tje, wat was jouw moment van het jaar? Nou, misschien toch Dominique Strauss-Kaan, die gearresteerd werd midden in alle hijsa over de eurozone, de crisis... De wereldeconomie bleek een van de hoofdrolspelers... toch hele andere dingen aan zijn hoofd te, te hebben. De menselijke drift uh, die, die, die triomfeerde dan toch weer even. Ja, ja. Ja, ik, vond, ik vond het fascinerend en ik lees er nog steeds alles over. Ja, ja dat is wel mooi. Goed, uh, dank voor jullie bijdrage aan dit uh, mediaforum. En volgend jaar komen jullie gewoon terug, 2012. Marianne Zwageman en Tjeu Faze waren dat. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, want dan gaan we beginnen aan uh, de eerste voorronde voor de grote finale. Uh, we spelen deze week een speciale nieuwsquiz. De zes beste spelers van het afgelopen jaar... die strijden in drie voorronden om drie plekken in de grote finale. Die is vrijdag. Daar wordt dan uiteindelijk bepaald wie de nieuwscanner van 2011 wordt. Ik moet er nou eens even bij zeggen. Die zes kandidaten die zijn geselecteerd uh, op uh, basis van hun topscore. Maar de allerbeste score die werd dit jaar neergezet door Evelien Kortum... Um, maar die kon er dus niet bij zijn, want die zit in Londen. Dus uh, dat u, als u dat helemaal mee hebt geschreven het hele jaar door... denk waarom is zij er niet bij? Dat is de reden. Uh, de vragen gaan deze week over de, het hele jaar 2011. En de eerste twee kandidaten die het strijdperk betreden zijn... Matthijs Wind en Olivier Gorus. Hartelijk welkom allebei. Hallo. Hallo. Olivier uit Almere hè, had 112, volgens mij. En um, even kijken, Matthijs had er 126 en je komt uit halen. Correct. Ja. ja. Nou, um, Ik zei het al, het hele jaar 2011 speelt de hoofdrol. Jullie hebben een bel en een sambabal gekregen. Laat even horen, de sambabal. De sambabal is voor Matthijs en de bel is voor <laughs> Olivier. Dus dan weet u thuis ook wie, wie het eerste, uh, het mag zeggen. Want zo werkt het, he. je laat het geluid horen. Ik noem je naam en dan geef je het antwoord uh, direct. Dus veel bedenktijd is er dan, uh, is er dan niet. Uh, elke uh, vraag goed is één punt... Nou, eigenlijk is het volgens mij hartstikke duidelijk. Toch? Zeker. Zullen we maar gewoon beginnen? Ja. ja. Dan gaan we dan met de Nationale Nieuwsquiz 2011 eerste voorronde. Hier is vraag 1. Hoe heet de voormalige nummer 1 van het vrouwentennis... die in januari haar definitieve afscheid aankondigde... wegens een slepende elleboogblessure? Uh, Matthijs, Lindsay Davenport. Dat is uh, niet goed, zelfs fout. Dat is Justine Hénin. Wat is de naam van de film die vier Oscars won... waaronder die voor beste film? Weer Mathijs. The King's Speech. Dat is goed. Hoe heet de Duitse-Nederlandse zanger die in maart niet welkom was... bij het staatsbezoek van koningin Beatrix van Duitsland? Mathijs. Johannes Heesters. Dat is goed. Overleden onlangs, hè. De Eerste Kamer blokkeerde in maart de landelijke invoering van wat? Het is weer Matthijs. Het elektronisch patiëntendossier. En ook dat is goed. Olivier zit te kijken, alsof hij het in Keulen ja, hoort donderen, maar... Het gaat eraf. <laughs> ja, het gaat eraf, ja. Uh, hier is de volgende vraag. Wat is de naam van de groep die namens Nederland allerlaatste werd op het Songfestival? En weer Matthijs. Ja, sorry. Uh, de drie J's. De drie J's, dat is goed. Volgende vraag. Spits de oren is een geluidsfragment. En de vraag is, wie hoor je hier? Klingel of rammel als je het weet? Elke keer als ik iets ga doen met uh, vrienden en zo, dan ja, daar heb je het toch wel elke keer over... en dan. Ik denk van ja, is dit kan wel de laatste keer zijn dat ik dat met hen doe. Ja, ik vind dat hij wel mag blijven is Mauro. Ja, Mauro Manuel, heel goed. Matthijs gaat vier aan kop, uh, doe ik maar even uit mijn blote hoofd. Maar hij heeft volgens mij alle, alle vragen die uh, goed waren beantwoord, heeft hij beantwoord. Dus Olivier, kom op jongen, zou ik willen zeggen. Dan gaan we weer. De Europese Commissie maakte eind juni bekend dat welk land vermoedelijk op 1 juli 2013 tot de EU kan toetreden. Was dat een belletje of niet? Ja, een, een semi-belletje. Een twijfelig belletje. Want het was, jij belde wel als eerste? Um, ik dacht dat dat uh, uh, Bulgarije was. Dat is niet goed. Nee. Uh, weet jij het? Ik dacht Servië. Dat is ook niet goed. Het was Kroatië. Wat is de naam van het stadion waarin jullie tijdens werkzaamheden een deel van het dak instorten? Dat was een beetje gelijk volgens mij. Olivier, oké. Okay. Groelsveste. is goed, stadion van FC Twente. Uh, wat is de naam van de orkaan die eind augustus in het oosten van de VS... en het Caribisch gebied grote schade aanrichtte? Matthijs. Uh, Morgan. Dat is niet goed, weet jij het? Irene. Dat is goed, ja. Welk programma won afgelopen jaar verrassend de gouden televisiering? Voetbal International. Dat is Martijs weer. Voetbal International is uh, goed, inderdaad. Uh, we zitten een beetje halverwege. Dus we, we geven jullie even de tijd om uh, rustig achterover te zitten... een glaasje water te drinken. Uh, mag ik wel even van de jury de tussenstand? Oh, Die staat hier op het bord, zie ik. Martijs heeft er zes goed tot nu toe. Olivier 4, 2. Zometeen deel 2. 4.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 Gijt is tegenwoordig aan om recht uit haar hart haar zorgen te uiten over de ontwikkeling in onze samenleving. Dit jaar pleiten ze voor meer aandacht voor het milieu. Daarom de kersttoespraak van koningin Beatrix was de politiek. Bent u daarmee eens of oneens? ze stand naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe het dan met standpunt. Dan zijn we terug bij uh, Olivier en Matthijs. Zij zijn de twee kandidaten in de eerste voorronde... voor de grote finale komende vrijdag van de Nationale Nieuwsquiz. Uh, tussenstand is zes in het voordeel van Matthijs. Olivier heeft twee vragen, goed tot nu toe. En we gaan snel door naar de volgende vraag. Wie zei tegen Geert Wilders dat hij zelf normaal moest doen? Dat was volgens mij de rammelaar als eerste, Matthijs? Uh, dat was Mark Rutte. Mark Rutte is goed. Misschien moet je iets luider bellen. Want je houdt hem uh, misschien moet je aan de bovenkant. Ja, hij er. doet het gewoon uh, kut. Doe, doe nog eens even aan de, aan de bovenkant. Nee, zo ja. ja dat is okay. beter. Ja. Even een tip, want dan horen we hem beter en duidelijker. Uh, hier is de volgende. Welk land werd voor eigen publiek wereldkampioen rugby? Dat was een gelijke. Wie? De bel eerst? Jury? Dat doen we. Olivier. Frankrijk. Dat is niet goed. nieuw Zeeland. Matthijs heeft het goed inderdaad. Hoe heet de nationalistische en euroceptische partij... die bij de verkiezingen in Finland in april bijna een vijfde van de stemmen kreeg? Matthijs. De ware Finnen. Dat is goed. Wie werd woest op Sonja Barend omdat ze opende dat hij maar een jaartje vrij moest nemen? Weer Matthijs: Paal de Leeuwen. Is goed. Mariano Rajoy is de nieuwe premier van welk Europees land? Matthijs: Ja, sorry. <laughs> Spanje, dat is goed. Voor de volgende vraag gaan we luisteren naar Hints. Die kennen jullie hè, uit, de, uit de quiz. De vraag is: uh, naar wie zijn we op zoek? Als je belt of samba balt, dan stoppen we de band. Uh, als het fout is, dan mag de ander ook nog een gokje doen. Dus hier komen de aanwijzingen. Let op. 4. Mijn politieke carrière kon ik dit jaar op mijn buik schrijven. <lacht> Matthijs, heel snel. Dominique Strascan. Het is weer goed. Keurig, knap. Het wordt nu heel lastig voor Olivier, denk ik, om de boel nog gelijk te krijgen. Überhaupt. Neemt, maar blijf toch volhouden. We gaan naar het laatste setje vragen. Hoe heet de eerste Nederlandse 3D-film die dit jaar uitkwam? Daar is een bel. No, Is goed. Punt voor Martijs, eh, Voor Olivier, sorry. Welk nieuw land ontstond er dit jaar in Afrika? En weer. Zuid-Sudan. Dat is goed. Kijk, dat is de eindspurt die hij inzet. Door het demonstreren van welk voorwerp kreeg Jolanda Sap in september... de hoon van het halve land over zich heen? Matthijs, Een stekkerdoos. Ja, wat deed ze ermee? Oh, ze, ze haalde de uh, zogenaamde stekker uit het kabinet. Ja, ja, dat klopt. Heel goed. We gaan naar de laatste vraag die, uh, die voorbereid is door uh, onze quiz-samenstellers. Uh, um, um, en dan gaan we naar de, naar, de, naar de eindstand van deze eerste voorronde. Maar toch maar even die laatste vraag meenemen. Hoe heet de zoon van de overleden Noord-Koreaan Kim Jong-il... die de nieuwe machthebber in dat land wordt? Dat is Kim Jong-un. Kim Jong-un... Ik kan het uh, niet fout rekenen. Sterker nog, het is gewoon hartstikke goed. Dus weer een punt erbij voor uh, Martijs. Olivier, jij gaf de moed al halverwege ongeveer op, heb ik het idee. Ja, het, uh, het liep niet echt vandaag. Het, het lag niet aan het belletje toch, hè? Uh, nee, nee, maar... nee, nee. Je wist het gewoon. Niet. Je had hem zelfs al neergezet, zie ik. Ja. Van, uh... van toch, van <laughs> toch, uh, het maakt toch allemaal niet meer uit. Uh, nee, ik denk dat het uh, duidelijk is. Een uh, eclatante overwinning voor Martijs. 17 vragen had hij goed. Olivier, 4 voor de moeite. Je was een goede kandidaat dit jaar, maar niet goed genoeg voor, voor de eindronde. Het spijt me zeer. Um, jij krijgt uh, natuurlijk van ons een ticket voor die finale, want die gaan we komende vrijdag spelen. Uh, de komende dagen nog twee kandidaten die zich daarvoor uh, kandideren. En dan zien we je vrijdag terug om te kijken wie dan de nieuwskenner van uh, 2011 wordt. Dus tot vrijdag en Olivier bedankt voor het meedoen. Bedankt. Felijkertijd. Dankjewel. Kijk, dat is keurig. Uh, wij uh, melden ons straks om uh, kwart over één weer. Dan gaan we het hebben over een, uh, een regeling die per 1 januari ophoudt te bestaan. Dat is een regeling voor kunstenaars. De WWIC heet dat. Een uh, inkomensregeling. En de vraag is, als een kunstenaar het arm heeft, maakt hij dan ook betere kunst? Het antwoord komt straks van de hoogleraar Economie van Kunst en Cultuur, Arjo Klamer. Om kwart over één. eerst nu het NOS Journaal.